Intussen is de onduidelijkheid over wie wel en niet de Verenigde Staten in mogen... groter geworden na een uitspraak van de chef-staf van het Witte Huis... die zegt dat het verbod niet geldt voor houders van een green card... een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor de VS. Eerder leek het er juist op dat het inreisverbod ook voor hen geldt. Op Amerikaanse vliegvelden zijn tientallen mensen met een green card tegengehouden. Het duurt nog zeker tot donderdag voordat de taxironselaars op Schiphol weg moeten zijn. Dan dient het kort geding dat de chauffeurs hebben aangespannen tegen een besluit van de burgemeester van Haarlemmermeer. Die bepaalde vorige week dat de ronselaars morgen weg moeten zijn. Maar vanwege het kort geding is dat nu een paar dagen uitgesteld. Op Schiphol zijn veel taxirondselaars actief. Ze proberen passagiers tussen de terminals en de officiële taxistandplaats aan te spreken. En vragen vaak veel geld voor hun ritten. Vooral buitenlandse reizigers zijn daar het slachtoffer van. In de Duitse deelstaat Beieren zijn zes tieners doodgevonden in een tuinhuisje. De jongeren hadden er gisteravond een feest gevierd, meldde regionale media. Ze werden vanochtend gevonden door de eigenaar van het tuinhuisje. Hij is de vader van twee van de slachtoffers. De politie onderzoekt de doodsoorzaak van de slachtoffers die 18 en 19 jaar waren. Mogelijk was de kachel in het tuinhuisje defect en zijn de zes omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het weer vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land. Morgen bewolkt, vooral s ochtends in het oosten nog wat regen. Smiddags vaker droog, maar het blijft bewolkt en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij dit programma Pinsel Radio eh, 1203-13. 1213, ja, ik moet mijzelf even wakker schudden hier op de late avond. Um, mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuw muziekprogramma hier op ZIVM Zandvoort. Maar we gaan weer beginnen aan uh, zo'n 28 uh, heerlijke nieuw Age muziekwerkjes. En de eerste is van David Wright en hij doet het samen met Carice. En zij hebben het nieuwe album Prophecy gemaakt. Daarna komt Kelly Andrew met Reflections. Meer info kan je allemaal vinden op peacefulradio.info. Peacefulradio.info en daar vind je de hele playlist van dit programma 1213. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Ooh. Mm -hmm.